Peter, vertel eens even waar je zit. Ik zit in uh, Wenen. Ja. Er We was een uh, economics conferentie. Oké. Okay. En uh, die werd vreemd genoeg gehouden in het gebouw van de Centrale Bank van Oostenrijk. Oké. Okay. <laughs> Niet in de Kamer van Koophandelgebouw, waar uh, Mises vroeger werkte. Echt de Centrale nee. Bank. Nee. Oké. Okay. Dat ja, nee? echt En ja. daar was, en was een he? live uh, opname van de Tom Woods in uh, uh, Bob Murphy okay. podcast over de Krugman kolom. Oké, okay. dat <laughs> uh, ja, was leuk. Oké, okay, ja, Toen ja, Woods uh, er ook nog gesproken. Ja, is een beetje, een beetje te veel mensen voor hem, denk ik. Om, oh, dan uh, moest je een nummertje trekken. Hij zat, <laughs> hij, zat, hij, zat, hij zat een paar stoelen, ja inderdaad. Hij zat een paar stoelen van me vandaan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We hebben wel de, de een van de mensen van de Scottish Libertarian Party gesproken. Ja, de Scottish Libertarian Party. Die waren die ook uh, oké. Okay. Iemand van de Scottish Liberty podcast. Okay. Anthony. En uh -huh. die uh, ja, ze heeft een biertje mee gaan drinken met een. Of zo, en de leider ook van de Scottish uh, Liber Libertarian Party. Mm -hmm. En uh, die wilde ook nog een keer uh, op de podcast komen. Ah, oh, leuk. Ja, ja is welkom. Nog een keer rijden. ja, ja, ja. Volgens mij heb ik ze ooit wel eens een keertje uitgenodigd om, om over het referendum of over de brexit-referendum te praten. Dat is toen alleen nooit van gekomen. Nou, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, ja, beginnen even met de marijuane-index. Uh, die staat op 115.84. Hij is. Ja, uh, yeah, yeah. oh jongens. Hij heeft een uh, flinke uh, duik omlaag gemaakt. Dus als je even goedkope uh, maroanastokjes wil kopen, dan uh, is nu je kans. Dan gaan we naar het, uh, de Bitcoin toe. Uh, nou ja, die was vorige week was hij, uh, ja, zat hij net onder de 8000. En nu is hij uh, nou, ietsje 100 euro omlaag gegaan. Ja. Dan gaan we even naar, het, uh, naar de olie toe. Mm. Olie staat op 56,90. Dus ja, het zit nog steeds een beetje hoog in de 50. Ja, er uh, is niet zo heel veel aan de hand. Behalve uh, Saudi Aramco, de grote Saudische staatsoliemaatschappij, die gaat uh, naar de beurs gebracht worden. Oké. Okay. Daarbij krijg ik, al, krijg ik altijd zo'n idee van: uh, oké, okay, als de olie op is, <laughs> dan uh, kan je dit altijd bereffen bij het publiek in de mix schuiven. Uh, een beetje valse cijfers erbij en uh, verkoop maar die hand. Maar een beetje achterdocht van mij misschien. Nou nee, goed, dan gaan we naar het, uh, naar het goud. Dat is 1471. Het uh, okay. is weer een beetje omhoog te krabbelen. Ah, mooi. Ja, goed. Um, gaan we even naar de... Uh, kijken. Uh, we hebben nog alleen de staatsschuldmeter. En die staat op uh, 394,4 miljard in het uh, rood. Nou, dan gaan we eerst even naar de berichten toe. Ik heb eerst een berichtje waar ik even, die, uh, die stond niet in de lijst. Maar die uh, kan ik wel even uit mijn hoofd doen. Het gaat over Pornhub. Gaan oh, jee. Er yeah. <laughs> komt wat binnen, jongens. E-gulden hey, is de bitcoin van Nederland en koop je eenvoudig via de Altili Exchange. Oké, okay. ja, ja, ja. Nou ja, E-gulden hey, is de, de bitcoin van Nederland. Koop je goedkoop bij Altili. Er waren ook nog andere manieren, toch, om hem te kopen, Josje? Ja, je mag ook uh, goud naar mij opsturen per post. <coughs> nee, maar dat was toch ook nog ergens waar je met Met, met euro's, ja. Ja. Dit is uh, uh, guldentrader.com. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, misschien kun je even bij porno uh, Pornhub aankloppen met je euro's, Want uh, ja, die, zijn, uh, die, die, zaten, die, tenminste, die hebben een, uh, een probleem met uh, PayPal. Uh, ze, ze hebben van die uh, live-girls, van die uh, camgirls, zeg maar. En uh, die werden normaal uitbetaald via PayPal. Maar uh, PayPal, dit doet het een beetje moeilijk. En uh, nou zijn ze toch maar uh, naar alternatieven gegaan. Dus uh, je kan met een paycheck of met uh, crypto kan je betalen. En dat is dan bij voorkeur uh, First. Dat is de, de, de crypto van uh, Pornhub. Maar dat zie je wel ja, vaker. Dus dat is wel lastig, Heo, hè Johan? Want die Verge die heeft een paar miljoen uh, betaald aan Pornhub om daar het exclusieve muntje uh, te zijn. Ja, ja. Mm -hmm. En heb je ook nog steeds eindeloos veel reclames van over het internet zweven. Van toen dat gebeurde. Volgens mij is dat in de, uh, vorig jaar april of zoiets. Ergens vorig jaar is die aankondiging geweest. Ja, ja, ja. Klopt. Maar in ja, geval... maar het, is wel, het begint wel een beetje de spuigaten uit te lopen, vind ik, met PayPal. Ze gaan echt links en rechts van alles bannen. We uh, hadden ze ook uh, in Radio, die Steven Monnier al ja, dat is echt. Met... Ook weer een of andere activist dus dan, die dan beweren van ja, nou, dat is een antisemiet. En dat was eigenlijk alleen omdat Molinier had gezegd van uh, ja, zitten ze, er zitten veel joden op hoge posities in de entertainment en de, entertainment en de financiële wereld geloof ik. Ja. Maar ja, dat is gewoon een feit dat dat zo is. Dus ja, dat wil niet zeggen dat het antisemitisch is. En zeker niet aangezien Molinier ook al gezegd heeft dat... Dat Joden de hoogste intelligentie bezitten als Khanazi Jews of zoiets. Dus hij is hij is gewoon, heeft helemaal geen antisemiet. Maar uh, een opmerking en een tweetje van een of andere activist is voldoende om PayPal om die eruit te gooien. Ja, en porno gooien ze dus ook in één keer alles eruit. En dat, ja, ik vind het ook altijd, altijd interessant... dat net als bij de kerk vroeger... dat seks is altijd een pijnpunt voor alle religies... en er staat natuurlijk ook een religie. Mm -hmm. Dus uh, seks is ook... Uh, daar worden ze allemaal heel bang van. En uh, ja, is in Nederland eigenlijk ook... Dat, dat bijvoorbeeld prostituees... ja, dat is wel een, uh, een, een toegestaan beroep. Maar als je een bankrekening wil hebben... dan ben je mooi de pisang, want uh, dan willen heel veel banken wil je toch niet hebben. Ja, en, ja dus... Maar, voor mij altijd een vreemd idee van waarom, waarom, uh, wat hebben ze daar nou tegen? Wat is daar nou hun grote angst? Of wat, wat zit daar nou achter? Ik heb altijd het idee dat uh, dit soort uh, staats- en bankdingen, die hebben geen problemen met wapens en oorlog en mensen doodmaken. En die, uh, als je huurmoordenaar, kan je waarschijnlijk gewoon bij PayPal terecht en bij, uh, uh, bij uh, de bank. Maar als je, oh way, als je seks verkoopt. Dan, uh, nee, dat, uh, ja, dat kunnen we echt niet hebben. Dan komt onze reputatie in het gevaar. Ja, klopt. Ja. Denk, denk dat niet, ik, ik denk ook niet dat er echt iemand is in, in de wereld die, die niet meer met PayPal zaken zou willen doen, omdat ze ook, ook zaken doen met mensen die bij pornhub werken. Ja, ik weet niet misschien van die uh, radicaal christelijke mensen of zo. Uh, nou, mensen. Er, er, zijn er, misschien, er zijn er misschien een paar, zo, dat zou kunnen. Maar ja, je, je gaat toch ook Bijvoorbeeld niet, ik ga naar een bakker toe en dan blijkt ook dat er een it 2 bij een bakker brood koopt. Ga ik dan zeggen, ik wil niet meer bij die bakker kopen zolang zij die postje 2 brood verkoopt. En ik denk ja. niet dat veel mensen daar een verband leggen van, nou uh, ja. Nou ja, smaakt mijn brood, is, brood minder lekker. Ik denk ja. dat je 70 jaar geleden dat veel sneller zou zien, dat je dat dus nog wel zou hebben. Dus mm. dit, de 70 jaar geleden zou dat misschien zo zijn geweest. Of honderd ja. jaar geleden. Ja. Maar inmiddels, ja. En, en, en uiteindelijk doet dat Paypal toch zaken met Cronup, want je, je kan je abonnement er wel via betalen. Denk ik. Ja, dat is ook uh, raar. Denk Paypal, ik. Ja, ik, weet, ik weet niet of dat zo is, maar dat, uh, ja, dat, is, dat is inderdaad dan ook heel vreemd. Ja, ik denk dat ze, dat ze ook bang zijn voor zwart geld. Want dat, dat kan wel eens hun grootste bezorgdheid zijn. Dat was een tijd geleden was er ook al zo'n zo actie. Dat libertariërs die hadden dan. Uh, ja, dat was al een beetje triest. Die hadden dan van die webcam girls aangegeven bij de belastingautoriteiten. Want, ja, die, die webcam girls die hadden dan een beetje grappig gemaakt. Over, ja, wat een uh, eenzame rukkers zijn dat. En, uh, haha, kijk eens, ik zit lekker op een Duxe vakantie van hun geld. En als braak hadden die dan uh, ze aangegeven bij de Belastingdienst. En ik denk dat het gewoon heel veel is dat dit soort dames geen belasting betalen over die inkomsten. Waren het libertariërs die dat deden? Nou, ik weet niet of het echt libertariërs waren. Ja, dat kan nog geen libertariërs zijn eigenlijk. Nee, even niet. Dan <laughs> dan ben je daar kan niet die bij de IRS aan. <laughs> ja. Maar misschien zijn het. Ja, misschien zijn het uh, wat rechtse figuren geweest of zo. All the right of zo, ja. Yeah. En, uh, ja. En. Ja, het, het rare is dat. Ik denk dat banken gewoon heel erg bang zijn voor die anti-witwaswetgeving. Want daar kunnen ze enorme boetes van ontvangen. En zij moeten gaan controleren of die mensen zeker weten dat die mensen belasting betalen. En als jij gewoon je salaris krijgt van je werkgever. Dan weten ze van oké, okay, dat bedrijf betaalt belasting wel. Maar een webcam girl die betaalt waarschijnlijk geen belasting. Want die heeft het idee van ja, ik heb het werk gedaan. En uh, waarom zou ze geld gegeven aan, uh, aan Mark Rutte die daar uh, mijn voedselproductie van verhindert? Dus... Ja, ik denk dat ze. Dat dat het voornaamste bezorgdheid is. Dat ze een, een anti-money money laundering wet overtreden. door dit soort mensen erop te houden. En dat ze daar dan maar preventief eraf komen. Dus dat, dat je dat wel meer gaat krijgen van mensen die een beetje vaag zijn. omdat ze bijvoorbeeld uh, expert zijn. Of, uh, of een beetje in verschillende landen manoeuvreren. Dat, dat uh, PayPal die waarschijnlijk ook niet meer gaat willen. Uh, hebben Omdat ze niet goed weten waar die dan. Uh, van wie slaaf die dan zijn. We zijn losgelopen slaven, loslopende slaven. En uh, ja, uh, we weten niet uh, wie jou uitbuit. En als we niet weten wie jou uitbuit, dan willen we eigenlijk uh, geen zaken met jou doen. Ja, ja. ja um... Ik wil nog wel even uh, nog een paar dingetjes over dit bericht. Ik heb hier nog even de, de koers op Verge van de afgelopen dag. Zoals je ziet is die omhoog geschoten. Uh. Dus uh, te, kennelijk zijn er toch mensen die denken... ...ja inderdaad, ik, uh, ik wil toch mijn favoriete webcam girl uh, blijven bekijken. En als dat niet meer via PayPal kan, nou ja, dan maar via Verge. Dus uh, ja, het heeft toch wat... Uh... ...waar het eindigen. Want dat betekent uiteindelijk dat ze ook al die uh, Bitcoin exchanges moeten gaan weren. Want dat zwarte geld gewoon wordt dan via die Bitcoin exchanges wit gewassen. Ja. Yeah. Ik denk dat die webcam girls alsnog gewoon dollars gaan ontvangen. Die zullen ze echt niet uit gaan betalen in Ja, er staat ook als artikel genoemd van de, ar de Urgent: PayPal has stopped all corner model payouts. If you have PayPal as your payout method, please change to direct deposit SEPA or a payment by check in your settings. Mm -hmm. Dus het eerste alternatief zal, zal waarschijnlijk nog niet crypto zijn, maar, maar gewoon een uh, ja, directe bankuitbetaling. Ja. Waarbij waarschijnlijk het probleem ontstaat dat, ze die, dat de bank dan die dames gaat weren. Uh, er was ook nog een berichtje erbij van uh, adult filmstar uh, Brenna, Sparks. Brenna Sparks. Ja, ik weet niet of je haar kent. Ja, ik ben heel... Alleen beneden heel, nou. haar werk. Dus, uh, de groot fan van haar werk? Ja, ik ben een grote fan van haar Oké. Okay, yeah, uh. Hoe groot, precies? Hoeveel centimeter groot? Weet je? Uh, God zal ik je weet het niet het doen. Nee, maar goed. Zij is crypto-advocaat. Uh, crypto-advocaat, uh, uh, crypto zeg maar. Blijdbezorgster um, van crypto. En Adolf Star. En zij is uh, sinds. Uh, ja, in de interview vertelt ze dan wat over ze zit er sinds uh, Silk Road zit ze erin. Ze zat ooit, in, en daar hebben we het waarschijnlijk nog over dat uh, Bitcoin bijna niks waard was. Ze zit er al heel lang in en ze was een keertje in een plaats waar niks uh, te blijven was. En uh, wilde wat wiet roken hebben. Nou ja, toen is ze naar uh, Silk Road gegaan en uh, die hebben haar geholpen. En, uh, nou ja. Sindsdien zit ze in crypto. En uh, ja, zij pleiten ervoor dat uh, Adult Stars meer de crypto uh, betalingen moeten accepteren, uh, zouden mogen ac accepteren. On filming the educational video's naked. Ja, ze zullen, uh, zullen een voorlichtingsfilm, ja, voorlichtingsfilm maken over crypto in uh, en dan doen ze dan geheel naakt. In stijl, zeg maar. Ja. Dan nou, ik dat anders ook een keer proberen. <laughs> ja. Dan <ja>. denk <laughs> je even e heel gelijk naar beneden thuis. Oh, ja. En Dan kan je verder naar beneden, joh. ja. <laughs> nee. Maar um, ja, goed, wat wil ik er nog meer over vertellen? Ja, wat trouwens ook wel zo is, dat, dat heb je wel altijd gezien, dat allerlei nieuwe ontwikkelingen, dat, die gaan toch vaak hand in hand met, uh, met porno. Ik bedoel, de eerste creditcard-transacties via het internet was in de jaren negentig via porno. Toen de porno-websites nog echt in de kinderschoenen zaten, was er was nog geen streamingvideo, dat, dat was er toen nog niet. Maar daar had je vaak uh, allerlei plaatjes, scans van seksbladen en zo. En dan, uh, ja, ze wilden toch geld verdienen. Dus toen heeft iemand uh, ooit in die branche het voor, uh, in elkaar, hoor het voor elkaar weten te krijgen... dat je creditcard-transacties kon verifiëren via internet. En dat is daar ontstaan, in de, de porno-branche. Uh, ja, het is, ook een, het is ook een branche die uh, veel te maken heeft met met zeg maar, wat, wat ze dan traditioneel copyright violations zouden noemen ja, ja. Dat, dat er heel veel illegaal gedownload wordt en omdat dit soort bedrijven heel moeilijk naar de rechter kunnen stappen om hun gelijk te halen omdat het traditionele rechtssysteem ja, daar, daar eigenlijk een beetje met, uh, met scheve ogen naar kijkt uh, hebben ze zelf oplossingen moeten verzinnen om toch een geld te verdienen eraan en dat is ook gelukt aangezien er nog steeds heel veel porno geproduceerd wordt. Ja. Dus ik weet, de, ze zijn eigenlijk pioniers op het gebied van hoe je, hoe je dit soort dingen oplost. En ik denk dat de muziekindustrie daar ook op moet gaan volgen. Ja. Uh, die moet dan methodes gaan kopiëren die bedacht zijn in de porno-industrie om toch geld te verdienen aan je intellectuele uh, uitspattingen. Ja, ja. Uh, uh, ja, ik denk dat uh, ja, dit is wat dat betreft is een pioniersindustrie waarschijnlijk. Ja. Mm -hmm. Inderdaad. Om, ja. Omdat ze geen, beschikbaar, geen beschikking hebben over de overheid om hun, te, ja, hun, hun uh, claims af te dwingen. Ja. Maar we gaan even verder kijken naar de, de berichten die we hebben. En we blijven nog even in het uh, crypto hoekje. Ik heb hier nog een uh, bericht over... Ja, hiero. Ron Paul is aan de bitcoin. Hoera, eindelijk. Na tien jaar of zo. Former US congressman Ron Paul receives his first bitcoin. Ja. Hij een verkapte ja, reclame. Ja, Paul is, uh, is, een, uh, ja, is natuurlijk een oude baas, een oude bekende in de libertarische uh, omgeving. En ja, het is, uh, hey, ik had het al eerder gehoord dat hij wel open stond voor het idee van uh, crypto. Nou ja, dus, uh, laat alles maar proberen. En uh, we zien wel uh, wat het beste geld is uiteindelijk. En ja. nou heeft hij, hij heeft ook een gold-plated bitcoin wallet. Dus uh, ja, ze hebben toch nog een, een gouden tintje aangegeven. Ja, ja. Uh. Ja, het is natuurlijk een geweldige baan uh, Ondanks de uh, oude leeftijd is hij nog helemaal bij de tijd. En uh, jongeren lopen ook helemaal met hem weg. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou, het is eigenlijk ook een beetje een verkapt reclamebericht, hè. Voor uh, een, van de, um, <laughs> een van de bedrijven dat Wallet uh, uitgeeft. Ja, dus je, eigenlijk, eigenlijk is het een kwitsproken wonen, ja. <laughs> ja, ja. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, daar is allemaal niks mis mee, Goed, uh, hoppakee. Hartstikke idee. Nou dan gaan we naar de berichten toe van uh, de Belastingdienst. Die uh, zit achter uh, wereldwijd, achter crypto bezitters aan. Ja, dus het is de Australian Criminal Intelligence Commission, de Australian Tax Office. Dus uh, alleen al van Australië twee, uh, twee togo's. De overheid. Mm. En dan de Canadian Revenue Agency en de Dutch Fiscale Inlichting en Osporancy in Field. Mm. British Her Majesty's, Her Majesty's and Customs. En de uh, IRS ook nog? Ja, IRS natuurlijk op centrale hub. De groep of J5 investigators told the press this week that cyber-related activities tied to criminal crimes, like data breaches and ransomware, are being used to commit tax evasion. Uh, are being used to commit tax evasion. ja, het begon natuurlijk met. Ja, we, we zijn de uh, mensen die, die, die uh, je, je data encrypten, of je data gijzelen, zeg maar, en dat dan terugverkopen. Die uh, en rent uh, los uh, toko's. Mm -hmm. Maar nu gaat het dus uitgebreid worden naar tax ja ja. Waarschijnlijk omdat ze erachter waren gekomen, of dat ze er eigenlijk uh, niet meer uh, omheen konden, dat die, uh, veel van die gijzelsoftware, er uh, werd nooit betaald. <laughs> Als je dan gaat kijken naar die wallet-adressen uh, waar je naar de moet betalen, hè, en dan ga je kijken, dan zie je dat bij ja. niemand wat overgemaakt heeft. Ja. Ja. Mensen geven, stel je data op, zo belangrijk was het eigenlijk niet, het is helemaal overnieuw. Ja, ja, ja. Want het is ook natuurlijk maar de vraag of je je data echt terugkrijgt. Maar er zijn, er zijn ook een heleboel Amerikaanse overheden... zijn zo in geist ingenomen. Dus heel, heel de bestanden van hun slaven... die zijn al versleuteld. En dan kunnen ze niet meer zien... welke slaaf ze voor hoeveel af kunnen persen. Oh, dat is misschien de reden dat ze erachteraan dat moeten, aan gingen. Moeten ze moeten los geld betalen. Okay. Het, en dat hebben ze vaak gedaan. En dan lukt het inderdaad... om, uh, om hun, uh, hun registratie weer terug te krijgen. Okay. Dat is tot nu toe. Dus die houden zich wel aan hun woord. Ah, in de het de tegenstelling hebben. tot de overheid. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, bij de overheid maar, ja, is het ook het, het, uh, niet het, altijd best als ze zich aan hun woord houden. Soms wil je liever niet dat ze zich aan hun woord houden. Ja. Nou, ze houden zich meestal wel aan hun, uh, slechte, ja. of aan hun uh, slechte beloftes, maar niet aan hun goede of zo. Dat is ja, uh, We gaan ja, te, hebben nieuwe, nieuwe mogelijkheden om de blockchain te analyseren. Om mm. zo achter te komen dat jij een crypto hebt. Die gaan ze nou uh, inzetten om, om uh, een crackdown te doen. Mm. Ja dus dat uh, dit gaat natuurlijk tot gevolg hebben dat steeds meer mensen naar de uh, ja naar Monero gaan en dat soort uh, uh, cryptos die niet te tracen zijn of die ja waarvan de ja de blockchain gewoon niet natuurlijk. ja terwijl in Amerika zijn de regels ook heel onduidelijk hè, want daar hebben ze zo'n regel van de uh, If your cryptocurrency went through a hard fork, but you did not receive any new cryptocurrencies, whether through an airdrop, a distributed of cryptocurrency, or multiple taxpayers distributed ledger addresses, or some kind of transfer, you don't have taxable income. Want wat de IRS dan beweert, is dat een soort dividend als er een hard fork is. Dus Bitcoin uh, splits, uh, er is een oneenigheid in Bitcoin. En je krijgt Bitcoin Cash en Bitcoin uh, Core. Dan zeggen ze eigenlijk van ja, maar dan dan is die Bitcoin Cash eigenlijk een dividend. Maar dan zeggen ze, ja, maar als je ze niet hebt op kunnen halen, die Bitcoin Cash, dan is het geen taxable event. Maar als dat wel zo is, dan is het wel een taxable event. Maar het is ook helemaal de vraag, wat is nou de, de hoofdthread? Want beide zeggen, Bitcoin te zijn, de echte Bitcoin, en die andere is een nebbit Bitcoin. Dus ik kan ook zeggen van, nou, dan is die andere de dividend, de Bitcoin Core. Bitcoin Cash is de hoofd. Dus ja, dan moet de IRS een uitspraak gaan doen over wat de dominante chain is bij een splitsing. Lijkt me toch ook wel heel lastig. Dus ik heb, ik heb het idee dat ze nog een beetje zoekend zijn naar hoe ze, hoe ze je gaan belasten. Ja. Wat het leuker met Bitcoin Cash is, is dat je inmiddels uh, ook dividend kan uitkeren aan uh, bepaalde coinhouders. Dus ik ga daar binnenkort, ik kom op oh. het weekend, ga ik daar een filmpje van maken hoe je dat doet. Maar het gaat het is dan wel op de SLP? Uh, want bo, je hebt uh, bovenop uh, Bitcoin Cash heb je een uh, tokenlaag, zeg maar. Dat heet uh, Simple Ledger Protocol. Daar kan je allemaal tokens maken. Nou, de Liberland uh, Merit is een uh, SLP-token bijvoorbeeld. En uh, je hebt ook nog de, wat was het, Yolo of zoiets? Of de, <laughs> je had er ook Iclo. nog nooit een? Uh, huh? Ja, Yclo-token. Ja, ja, ja. Nou, er bestaat ook nog een Fed Radio-token. Bestaat er ook. Maar die uh, verder nooit wat mee gedaan. Ik heb wel ooit, de, de, toen ik in dronken bij was en ik kwam de, de kroeg uit, een rollen, en de, in Tirol was dat, een Tiroler stube, heb ik de Spaas in Einde Tiro, Tiroler stube uh, tokenen gemaakt. Dat was een logo aan een aantal bier, uh, dingetjes en ik was zo dronken dat ik per ongeluk twee keer drukte, waardoor ik uh, twee keer uh, uh, 92 triljoen tokens heb gemaakt. <laughs> En die heb ik toen ja. uh, dus als dividend uitgekeerd naar de mensen die een biertoken hadden. Dus ja. In bop-style ding. Zeg je? Kan In bop-style. <laughs> Oké. Okay. Maar ik ga nog een filmpje ervan maken binnenkort. Dus dan, uh, dan kunnen mensen. Uh, laat ik mensen zien hoe je dat kan doen. Je kan het ook heel serieus ja, doen. Bijvoorbeeld wel. bij uh, de, de, de, de exchange CryptoField. Die geeft. Um, dus iedereen die aan het traden is, de winst. Die wordt dan uitgekeerd als dividend aan alle traders op CryptoField. Dus uh, ja. Nou, ja, dat is toch leuk? Ja, Het ja. Nou, ja, is, is zo dat in, uh, in Amerika is het dat, uh, dat je moet dan over je winstbelasting betalen. Dus en over dividend. En dus zij zien dan een fork als dividend. En waarschijnlijk uh, als je verkoopt, dan is het winst. En in Nederland is het natuurlijk zo dat, je, dat, dat het gewoon onder de extra bezittingen valt. Mm -hmm. En dan moet je 1 januari opgeven hoeveel crypto je hebt. En dat bedrag, daar wordt dan box uh, 3 belasting over geheven. Ja, 1,2 procent of nou tegenwoordig een aantal brackets, geloof ik. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat is een beetje Nederland de regel. Oké, okay. maar uh, we gaan even naar de um, volgende bericht toe. En dan gaan we, gaan we even naar Turkije. Uh, Turkije komt, uh, is het volgende land dat, uh, kijken, dat werkt aan een digitale fiat uh, geld. Een soort de petrodollar, maar dan een petrolier of zo. Ja, je ziet steeds meer, ja, China is er al mee bezig, hè, die willen op de blockchain een uh, crypto-yuan gaan maken. Nu ook uh, Turkije. Dus ja, overheden die... Uh, die willen ook meedoen, hè. Ja, en het is... Ja, natuurlijk ideeën... idee, als ik er crypto koppel, dan, dan gaat de waarde omhoog. Terwijl als ik het gewoon lira noem... dan gaat de waarde omlaag. Maar digital lira... dat heeft iets uh, speciaals. Ja, het hangt het vanaf of, ze, of het... Uh, over de inflatie of een deflatie is, hè. Kijk, als je net, net op ja. bitcoin doet... dan, dan, dan zit er met die, met die... block reward halvings en zo. Ja, dan heb je een soort uh, defla deflatief systeem. Maar ja, als je daar gelijk een floppy coin van maakt. <laughs> dus zelfs die echt, treedt niet echt uh, treed inflatie ja. op. He. Die is redelijk stabiel. Die is altijd gewoon niks waard. <laughs> <laughs> redelijk stabiel, <Ja>. niks waard. <laughs> ja, het is natuurlijk de, de, de Turke Lira. Die heeft enorme klappen gehad. Omdat ze een beetje laveren tussen de naam van Rusland en Iran. En ja. dan weer... Syrië binnenvallen en ja, de ene naar de andere ellende. En ze, hebben, ze blijven haar steeds zeggen, oké, als je ons niet makkelijk uh, met geld geeft, dan laten wij al die vluchtelingen los, uh, die Syrische vluchtelingen. Ja, ja uh, ik denk uh, dat, dat deze digitale lieren net zoveel waard is als de, net zo stabiel is als de gewone lieren. Misschien dat ze in, in het begin eventjes, uh, ja, eventjes pas op de plaats maken om het een beetje een goede start te geven. Maar ja, daarna zal het wel. Uh, en het is natuurlijk niet gedecentraliseerd dus waarschijnlijk hebben zij gewoon de volledige controle over de inflation rate inderdaad. Mm -hmm. Ja, dan eigenlijk al verloren, dan is het niet anders dan gewoon de papieren lira, maar in digitale vorm. Ja, en dan gaan we nog even naar uh, India toe, een bankoverval geweest en uh, niet zomaar een stel bankovervallers, u ziet hier hun, Dat is de, de CBI, de Central Bureau of Intelligence ofzo, ik weet het niet Dat is zo zat voor staan Central Bank of India. Nee. Maar nee, Central Bureau of Investigation. Dat is de, de, ja, dat is de FBI van, uh, van India. Die is even even binnengevallen bij uh, de banken. 190 bank locations nationwide in an effort to crack down on fraud involving at least 15 banks. 1000 mm. officers were involved in what is now one of the largest coordinated searches in India this year. Mm. Ja, ze zijn natuurlijk al tijden bezig om. De, Indi de Indiase burger helemaal onder de knut te krijgen. De, al zijn grote bankbiljetten verboden. En, en dan mocht je ze wel naar de bank brengen om op te wisten. Had je 24 uur voor. Dan moest je wel verklaren waar je ze aan verdiend had. Dus als je geen bonnetjes had, dan, dan was je niet kwijt. Dus ja, dat, dan was het zwart geld. Dus het is wel uh, een grote ellende. Maar. Ja, dus ze blijven gewoon doorgaan en dan gaan ze de banken aanvallen. Die zullen ongetwijfeld, ja, van tante Toos ook geld hebben aangenomen. Of de, ja, die hebben natuurlijk een, een emotionele band waarschijnlijk met de lokale klanten die ze dan willen helpen. Maar de, de CBI die gaat er dan uh, gewoon eventjes binnenvallen om de administratie op te vragen. Mm -hmm. Ja, gaan ze hier al over op crypto ja, in India? Ja, motivatie oh. voor bitcoin inderdaad. Hè? Ja, ja. <laughs> Ja, aan de andere kant, ja, mensen zijn soms zo, uh, zitten soms zo raar in elkaar. En dan uh, blijven ze nog alsnog trouwen. Ja, in Argentinië hebben ze ook al, weet ik niet hoeveel, inflaties gehad en bankruns en ja. ellende. Maar nog, nog blijven ze mensen niet naar goud en bitcoin gaan. Ja, ja, ja. Blijven gewoon maar heel hun vermogen in de bank stoppen en dan weer tot de conclusie komen dat ze het weer allemaal kwijt zijn. Ja, ja dat wilde ik ja. net zeggen, ja. ja. Dus, uh, maakt niet uit hoe vaak ze genaaid worden. Ze gaan toch steeds weer terug naar een loverboy. Uh, okay. uh. Ja. <laughs> um, ja. Goed. Het doet heel erg denken aan die reclame die er ooit van een partij, want de Libertarische Partij. was dat een vrouw zit en die zegt: Ja, hij, hij slaat me wel, maar uh, ja, hij meent het niet echt en hij bedoelt het goed. En uh, hij had er zo'n spijt van. En, uh, en uh, ja, ze, hadden, ze hadden het zo geformuleerd. Dat zij dat eindovergang overgang konden maken met... Uh, dat, ja, ik stem toch weer op dezelfde partij. Ondanks dat, dat, ze me, dat die me misbruikt. En, uh, en ja, dat is eigenlijk bij deze banken ook het idee. Ondanks dat mensen steeds misbruikt worden. Gaan ze toch maar weer terug naar die banken. Van, ja, wat moet je anders? En iedereen moet het toch. En, uh, ja, deze keer hebben ze een beloofd wetenschap en, uh. ja, Crypto, dat is van... Uh, wat was het ook weer het rijtje. Uh, belastingontduikers, pedofielen en... Uh... Eh, drugs... Eh... <laughs> ja, pornhub. <het> <laughs> nee, maar goed, ja we hebben nog een berichtje hier. We gaan even naar Nederland. We gaan even weg uit, uh, uit, uit de crypto-nieuwse berichten. We gaan naar... Uh... Oh, jongens, alle koepiemelden en et cetera, et cetera. Hier, oh, Hoge Raad. Werknemer, slapend eh? ja, uh, in dienst. Houden mag niet meer. Ja. Hoge Raad heeft er iets gezegd. ja En het... het... De truc is een beetje, of het probleem is natuurlijk door de overheid gecreëerd. En ondernemers hebben daar een beetje een oplossing voor proberen te bedenken. Want het, het probleem was dat, dat er was een enorme dure transitievergoeding. Als iemand ziek werd, voor, als een werknemer ziek werd voor een werkgever. Dus wat ze toen maar deden is dat ze die figuur niet ontsloegen. Want dan was je die transitievergoeding kwijt, maar die hielden ze slapend in dienst. Dus een slapend dienstverband van uh, waarschijnlijk uh, nul uur of zo, of heel weinig. Dan hoeven ze het niet uit te betalen. Maar hij was nog steeds in dienst. Dus ze hoeven niet de enorme transitievergoeding te betalen. Ja, waarom zou het een zaak van de werkgever zijn als de werknemer ziek wordt? Ja, ik zie niet in waarom, dat, uh, waarom ze daarvoor gedrongen moeten worden een enorm bedrag te betalen. Als dat niet in een contract is opgenomen. Want als, als je dat in een contract opneemt, ja, dan moet ze een contract nakomen. Maar ja, dat is dan niet zo. ze is wettelijk afgedrongen. En uh, daar wordt uh, de hoge raad die zegt... Ja, uh, de werkgever mag die vergoeding niet op die manier ontlopen. Hm. Zolang een langdurige ticket tot de pensioenrechten leegheid slapen, dus alleen de papier in dienst blijft. Dat uh, mag niet meer. Nou, de pensioenleeftijd vervalt het recht op de transitievergoeding. Ze, ze houden ze eigenlijk houden dat iemand in dienst tot de pensioenleeftijd. Goed werkgeverschap houdt volgens de Hoge Raad in. Een Hoge Raad is overigens die nog nooit goed werkgever is geweest. Het zijn allemaal mensen die hun leven lang uh, nooit een baan hebben gecreëerd. Mm. Uh, die zeggen dus dat een werkgever een werknemer niet in een slapend mag houden om de betaling van een transitievergoeding te ontlopen. Dankzij de uitspraak van de rechtbank zijn werkgevers verplicht om op verzoek van de arbeids ...ongeschikte werknemer... ...af een dienstverband te eindigen... ...met de betaling van een bedrag... hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dus er is weer een manier waarop gewoon de ondernemers... ...een faillissement in worden gejaagd. Want als jij een bedrijf van vier man bent... ...en er wordt er een ziek... ...dan ben je gewoon een dus heleboel de schaak, ...want dan moet je dat enorme bedrag betalen... ...en dan, uh, dan houdt je bedrijf gelijk op. En dat resulteert natuurlijk ook in... ...dat bedrijven voordat ze iemand aan gaan nemen... ...gewoon heel goed gaan kijken... ...of deze persoon ook maar enige lichamelijke kwalen heeft... Als die een beetje... ...mogelijk ziek kan zijn, dan, uh, dan willen ze het niet hebben... ...omdat dan weten zij ook wel dat in de toekomst... ...een enorme claim dus wacht. Wat geldt voor alle maatregelen om ontslag moeilijk te maken... ...is dat het dus ook aannemen moeilijk maakt. Want werkgevers die gaan dan heel voorzichtig waar mensen aannemen... ...en als ze iemand aan, aannemen, dan gaan ze gewoon zorgen... Dat ze, ...dat ze heel weinig risico lopen dat zo iemand ziek wordt... Wat erin resulteert dat zieke mensen dus geen baan meer kunnen krijgen. Als er ook ja. maar iets met je mis is, maar gezondheid, dan kan je het wel shaken. Uh, vanwege de, deze beschermingsconstructie. En dat is eigenlijk altijd het geval. Frank Carsten beweert dat ook al in zijn boek. Dat dit soort maatregelen, ook tegen discriminatie. gewoon nee. altijd een aanrecht effect heeft. Dat werknemers dan denken, werkgevers dan denken van: oh jee, als ik zo gepakt kan worden als ik als ik. Beschuldigd wordt van discriminatie, dan nemen ik die bij de zwarte meer aan. Want dan uh, loop ik dat risico niet meer. Ja, ja dus zijn, die zijn altijd het, die zwakkere groepen die dan zogenaamd beschermd worden, die zijn eigenlijk altijd het na, benadeeld worden die door dit soort beschermingsconstructies van de overheid. Ja, klopt. Ja, daar gaan we nog even naar uh, even kijken hoor. Ach jezus, koekiemelding. Iedereen zes hey. huh? jaar erbij voor schonere lucht. Ja, dat wilde ik zeggen, ja. Je bent sneller door de koekiemeldingen de heen dan ik. Ja, het ja, bericht begint met de lucht die we met z'n allen inademen, is de afgelopen 30 jaar een stuk schoner geworden, dus van Metro is dit. Dat hebben we te danken aan het Europese beleid. Nou, dan weet je al oh, dat een enorm uh, slijm bericht komt. Prop wow. Propaganda. Ja, propaganda. Ja, inderdaad. Zonder de maatregelen die de EU heeft opgelegd, was de vervuiling met stikstof en pijnstof een stuk groter geweest. En was de gemiddelde levensverwachting in Nederland ongeveer zes jaar lager. Ah. Dus het, het idee is een beetje dat, ja, dat dankzij de EU heb je nou veel schonere lucht. Overigens niet wil zeggen dat, dat je geen huizen meer mag bouwen of geen landbouw meer mag doen. Want uh, dat, uh, morgen is, te, is het weer een milieudrama. Dan komt het Armageddon weer op je afzetten. Maar vandaar is het opeens, dankzij de EU hebben we schone lucht. Maar ja, uh, inderdaad, uh, uh, de afwisseling tussen je hebt, je hebt schone lucht te danken aan de EU... en ontstaat een drama te wachten met vervuilde lucht, dat, uh, dat wisselt elkaar regelmatig af. Maar het maffe is hier natuurlijk ook bij van het idee dat je, ja, dat je gedwongen moet worden lucht uh, schoon te houden... omdat niemand wat geeft om schone lucht, dat is... Dat is natuurlijk behalve EU-functionarissen. De EU-functionarissen zijn eigenlijk de enige mensen die om schone lucht geven. En ja, de, het, en, anders dan zou er ook nooit uh, om schone lucht gegeven worden, inderdaad. Als we de EU niet hadden, dan... Ah, ja, iemand zou daar een bal om uitmaken. Ik moest uh, ook uh, lachen toen ik op het uh, vliegveld aankwam hier in Wenen. Er zijn overal posters van bedrijven die aan het virtue-siglen zijn. Hoeveel ze wel niet doen aan schone lucht. En, en uh, ja... Alle bedrijven die een, een product aanbieden... die willen, die willen goed signaleren... dat de aller, aller hun klanten weten... hoeveel ze wel niet aan recycling... en schone dingen doen. Dus dat geeft aan dat bedrijven realiseren... dat klanten daar heel veel om geven. En dat als zij betrapt worden... op enorme luchtvervuiling... dat ze dan hun klanten gelijk... Uh, wel kunnen zeggen. Uh, dus de, er is gewoon een duidelijke, uh, duidelijk... dat mensen het geven om schone lucht. Maar nee, deze metro... Uh, uh, artikelschrijver, die is er gewoon helemaal van overtuigd dat we alles te danken hebben aan de heersers, die met een pistool op het hoofd van de werkgever en de onderdaan ervoor gezorgd heeft dat zij aan schone lucht gaan denken. Dat is natuurlijk altijd raar, ook bij een democratie, dat ze beweren van ja, mensen geven niet om schone lucht en daarom moeten ze gedwongen worden. Maar tegelijkertijd, het, dan moeten die mensen wel stemmen voor een heerser. En bij het stemmen denken ze dan wel aan schone lucht. Maar buiten na het stemmen dan zijn ze de schone lucht helemaal vergeten en dan geven ze er een bal weer om en dan moeten ze gedwongen worden. Maar tijdens tijdens dat ze dat envelopje in dat stembus duwen, dan denken ze opeens wel allemaal aan alle andere allerlei nobele dingen, waar ze, die ze direct vergeten als ze gestemd hebben. En dan moeten ze daarna weer gedwongen worden Dus Het is allemaal super tegenstrijdig. Ja. Ja, inderdaad, ja. Maar we blijven nog even in de, in de schone luchtsfeer klimaatbullshit, Klimaat, bullshit, whatever, hoe je het ook wil noemen. Want um, ik heb hier nog zo'n berichtje. Nou, het ja, is een idee. Met, als ik dus zo'n bericht lees. Ja? Dan staan er dus in 1980. Uh, uh, was er 59 microgram per kubieke meter fijnstof In 2015, 102. Maar nu 12. dan denk ik alleen maar bij mezelf, dan denk ik alleen maar bij mezelf. De manieren waarop dat ze die temperaturen allemaal anders zijn gaan meten en weet ik veel wat, dan zit daar ook gewoon op een of andere manier hebben ze een rekentrucje gemaakt waardoor het op 12 is gekomen. Want je gaat mij niet vertellen dat het van 1980 tot 2015 verdubbeld is. En vanaf 2015 tot aan nu gedeeld door 8 Dat geloof ik gewoon niet. Ja, en dan is het ook, het is gedeeld door 8, Maar nu is er een crisis. De crisis is uitgebroken, ja. nu het er twaalf bereikt heeft. En nu, nu moet we opeens opbouwen met huizen bouwen en, en landbouw nee. en, uh, en autorijden. Ja, dus ik geloof aan dat soort, ik geloof van heel die getallen, die heel die cijfer, circus, eigenlijk daardoor... Gewoon door dat soort berichten, dat dus bijvoorbeeld de temperatuur wordt aangepast en zo en dat soort dingen, verlies ik gewoon het vertrouwen in dit soort cijfers. Ik geloof dit niet. Ja, mm -hmm. ja. maar uh, goed, ja, ik heb een niet... idee dat, ja? dat het over het algemeen schoner geworden is. Dat, uh, ja, dat zit wel... Uh, het zal best wel schoner geworden zijn, denk ik. Ja uh, dat is, waar dat dat daar is daar ook dat wel aantoonbaar uh, hoor, dat het schoner geworden is. Dat, dat is sowieso wel een feit. Ik kan mezelf sowieso wel ja. herinneren dat er vroeger uh, auto's veel meer stank uh, uitstoten dan nu. <laughs> en lood ook. Ik denk dat lood de belangrijkste verbetering is geweest. Ja, ja. Maar dat komt niet door ja, de overheid. Ja. Dat is gewoon door de, de auto-industrie die uh, schonere auto's is gaan maken. Ja, en het is zelfs zo dat dat is dan tegen dat uh, pingelen van motoren, dat ze dat lood erin hebben gedaan. Ja, ja. En er waren een heleboel manieren toevoegingen aan benzine... die je kon doen om dat tingelen te voorkomen. Ja. En ze hebben daar lood voor genomen. Uh, het is niet echt lood. Het is een heleboel complexe verbinding met lood. Omdat, omdat ze daar patent op aan konden vragen. En dan konden ze daar een hele hoop geld aan verdienen. Uh, want je kon ook gewoon jodium erin gooien. En dan, was, dan tingelde die ook niet meer. En dat was niet schadelijk. Maar gewoon jodium, ja, dat, kon je, dat is gewoon een atoomelement. Dus dan kon je geen patent op aanvragen. Dus eigenlijk zitten die staatspatenten weer, uh, die zijn er weer een reden voor dat ze dat gevaarlijk lood er in zijn gaan doen in benzine. Ja, Oké. Okay. Ja, ja. Ah, ik denk dat het inderdaad, ja, het is gewoon uh, het is ook geworden. Ik heb begrepen dat de nieuwste diesels ook, waar je dat ad blue in doet, dat die minder stikstof uitstoten dan de elektrische auto's. Want die elektrische, want de meeste stikstof komt nou van de banden af mm. en die ja, dus die zijn wel meer dan 2000 kilogram. Die zijn heel zwaar en die trekken ook vaak uh, hard op. Dus daar komt meer van de banden af. En met het bloed hebben we het nou... Het, het ...auto's minder stikstof. Oké. Okay. die valt even weg, maar oké. Okay. Okay. Laat, het laatste woord dat niet te horen. Maar ik had een... hoor, uh, dat een... Uh, ...nog een berichtje? Een, uh, oh, komt iets weer Epstein heeft zichzelf niet om het leven gebracht. Oké, okay, dat was van rond. Het heet... Eh, Epstein heeft zichzelf niet om het leven gebracht. <lacht> <lacht> Leuk dat we dat even weten. Dat, eh, dankjewel, Porn, eh, Ron. <lacht> even kijken hoor. Brok, brok. Oh ja, hier. Ik heb een, nog een berichtje. Uh, dat is, volgens mij is dat een opinieartikel, denk ik. Dramatische toename... energiearmoede verwacht. Ja... Ja, dus uh, dat ruim 650.000 huishoudens kunnen hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks betalen. Deze groep energiearme Nederlanders wordt de komende tien jaar fors groter nu Nederland. En hij spreekt alle woningen wat gas af te halen, hier het onderzoeksbureau EcoRies. Onderzoekers okay. berekenen dat 30 maar liefst anderhalf miljoen huishoudens met moeite de kosten voor gas en elektriciteit opbrengen. Het onderzoek is in maart afgerond op de opdracht van Milieudefensie. Dus ja, het is opdracht van Milieudefensie gedaan. Ja. Het is een en uh, ja, dat is, ja, ze blijven maar de belasting opschroeven en het, en het steeds moeilijker maken. En ja, mensen die zijn gewoon enorm veel geld kwijt om, om hun huis warm te houden. Ja. Uh, en het is natuurlijk wel een beetje raar dat je global warming hebt. Uh, maar dat, uh, dat uiteindelijk misschien mensen doodverriezen omdat ze energierekening niet kunnen betalen. Maar het is mm. niet de eerste keer dat het gebeurt, hè, want in Engeland is dat al gebeurd ook. Uh, oude mensen die dat niet kunnen betalen. Ja. En uh, ja, die, de winter niet doorkomen. Oh ja, ik trouwens het vorige bericht had ik de naam gegeven. Iedereen zes jaar langer belasting beta betalen dankzij uh, schone lucht. Hè, want dat is ook weer zo hè. Ja. Je zes jaar langer ja. leeft, dan betaal je zes jaar langer belasting. Ja. Ja. ja, maar het bericht was dat dankzij de EU leefden we zes jaar langer. Want die schone ja, ja. lucht zorgde dat, dat we zes jaar langer leefden. Dus je had, je had eigenlijk zes jaar, zes jaar je leven te danken aan de EU... Ja, uh. nou, maar er zit ook ja, wel nee. weer wat in. Ik bedoel, de, kijk, en ik snap ook wel van, ja, als iemand langer leeft, dan betaalt hij langer belasting. Maar je hebt natuurlijk het verschil tussen mensen die belasting uh, eten en mensen die belasting uh, op, ophoesten. Uh, mensen die belasting eten, bijvoorbeeld zoals, in Amerika zie je dat bijvoorbeeld, hè, met die militairen. Die, uh, ja, op, op een gegeven moment uh, zijn ze teruggekomen uit, uh, uit hun dienst, zeg maar, in Irak of een ander land dat onderdrukt moet worden. En dan zitten ze vol met uh, posttraumatische stress en zitten ze in de problemen. En dan kosten ze alleen maar geld. En dan worden ze eigenlijk uh, richting zelfmoord gepest. Uh, mensen met een uitkering, ja. die worden ook helemaal uitgeknepen. Uh, ja, voor hun hebben ze zoiets van, ja, die mensen die belasting consumeren, beter dat die uh, doodgaan. En uh, mensen maar, die uh, belasting hey, oefen, ophoesten, moeten con kunstmatig een leven houden. Toch? En okay. een soldaat consumeert ook altijd belasting, ook Ja, ja. wel in ja, maar goed, uiteindelijk he, gaan ze terug uit dienst en dan zitten ze. Maar ze hebben er niks meer aan, denk ik. Ik denk als ze als die in de in de thuis, thuis, in de in, de, in zijn kamer zit, ja. Dan, ja, dan, dan hebben ze er niks meer aan. Maar als die in Irak aan het vechten is het nog wel. Ja, en als ze met terugkomen, dat, dan worden ze ook vaak een anti-oorlog, activist activist. Ja. Ja, ik denk ook dat, dat ze ja, aan de andere kant ze, ze willen natuurlijk ook graag veel illegale hebben, omdat het stemvee is. Hè? Als, ze, ja, ja. Als, ze, als ze ze als stemvee kunnen gebruiken, dan, dan, dan dien je nog steeds een doel. Ja, ja. Maar inderdaad, ja, maar als, ze in kan politiek, kan als ze politiek... Zei je Yoshi? Illegalen illegale kunnen nooit stemmen natuurlijk. Nee. Maar daarom heb je ja, altijd ik, van die partijen ik, die zeggen van we nou, generaal doen? Illegalen vaak wel stemmen. Oké. Okay. Het hmm. is het hele rare dat, dat is een enorme strijd gaande dat, uh, ja, dat het schandalig zou zijn als je mensen om een ID moet vragen bij het stemmen. Dat, ja, wat voor mij heel erg logisch zou lijken, maar kennelijk is dat niet het geval. Je kan als illegale in veel staten toch gewoon stemmen. Maar ja, ik denk dat, dat uh, ja, ik denk de pensionado's zijn natuurlijk ook eigenlijk een nadeel voor ze. Dus ik, uh, ja, als mensen heel lang leven en heel lang uit pensioen gaan, dat, dat zou ook niet gunstig voor ze zijn. Mm. Dus ik denk niet dat ze, dat ze nou zo op zitten te wachten dat mensen zes jaar langer leven. Het is denk ik meer een beetje een rekend Het zal best zijn dat je door schone lucht misschien wat langer leeft. Maar ja, ik denk dat het toch voornamelijk is van, uh, kijk, de EU helpt je in leven te houden. Dat is, uh, dat is een beetje propaganda. Mm -hmm. Ja, daarnaast, zo, zo, somm, sommige vormen van bijvoorbeeld longkanker is vaak uh, erfelijk. Dus dat heeft niks te maken met schone lucht. Want mijn oma die is 103 geworden, of de, de moeder van mijn oma die is 103 geworden. En hij rookt als een ketter en die woonde, die woonde ook nog onder de schoorstenen van de industrie van Rotterdam. Dus, ja. ja, daarvan zullen ze de meeste mensen, ja, dat anekdotisch bewijs. statistisch um, gezien, allemaal uh, al niet zoveel uit. Ja, maar, ja, ja dat heel veel van die verbeteringen in levenskwaliteit... dus als de levensverwachting vooruit gaat... die gaan samen ook met een heleboel verbeteringen in medische technologie... en verbeteringen in productiviteit van uh, die welvaart regelt, uh, de welvaart produceert. Dus ik denk dat dat, dat soort dingen, die, die gaan allemaal omhoog. En dan wordt er gezegd van, ja nee, die levensverwachting is eruit gegaan vanwege de EU. Maar ja, dat is maar... Dat is maar één factor. Maar er zijn natuurlijk een hele. De vrije markt heeft ook een heleboel dingen verbeterd. Die, die uh, worden natuurlijk niet allemaal aan deze stijging van de levensverwachting bijgedragen. De, de, vandaag was ik op, de, op, die, op die conferentie en Bob Murphy had er ook een mooi voorbeeld van. Die zei dat ja, de levensverwachting was voor het eerst sinds lange tijd nou aan het dalen in Amerika. En dat viel toevallig samen met het moment dat de Affordable Care Act door Obama werd ingevoerd. <lacht> maar hij zei ook je zal nooit zien dat. Dat Paul Krugman zegt van uh, oh kijk, uh, uh, het, uh, het uh, instellen van de Ob Obamacare, uh, zorgde er, ervoor dat de levensverwachting omlaag ging. Maar hij zei juist, hij had er een of ander stukje statistiek eruit gehaald. Hij zei kijk maar, dat uh, sociale gezondheidszorg werkt. Want in Frankrijk gaat de levensverwachting omhoog. Dus <lacht> dat is gewoon een beetje het cherrypken van de data. Je kan gewoon, ja, hij had er nog een mooi voorbeeld van overigens. Dan zei die van de. Van de, ja, Paul Krugman, dat was zo'n podcast waar ze een, een column van Paul Krugman bekritiseren. Dat is een Nobelprijswinnende winnende economist, een uh, Keynesian. En daar, uh, die, daar beweerde die in. hij in. Hij zei van, um, ja, het is helemaal niet zo dat een, een enorme welvaartstaat en, uh, en, en fiscale uh, tekorten, dus heel veel uh, deficit en dus... Uh, dat een overheid heel veel geld uitgeeft dat ze niet hebben en bijlenen... dat dat tot, uh, tot een slechte economie leidt. Want kijk maar naar Frankrijk. De middle-aged men hebben lower unemployment than in de US. Toen zei Laura Murphy ook, zeggen: ja, wacht even. Dit is wel een hele specifieke categorie. Is alsof je zegt, van: nee, het gaat best goed met de economie. In die socialistische heilstaat Frankrijk, want ja... Uh, ...eenbenige homofielen hebben een hele lage uh, werkloosheid. En dan denk je natuurlijk van... Hmm, ...waarom nemen we opeens eenbenige, ja, <laughs> eenbenige ja, ja. homofielen? En dan zei hij ook van... Hé, ...laten we eens naar de echte, echte employment kijken. En dan, oh ja, die is 8%. Dus had, had hij daar een hele nauwe categorie uitgehaald ...om een goed cijfer eruit te krijgen. Maar als je gewoon naar de werkloosheid krijgt, was het 8%. En als je naar de jeugdwerkloosheid werkeloosheid krijgt... ...was het zelfs boven de 20%. Dus okay. het was natuurlijk ook heel erg dat, dat die, uh, dat soort maatregelen zijn vaak heel nadelig voor de, voor de jeugd. Zeker als je bijvoorbeeld een minimumloon loon omhoog doet, dan zeggen veel werkgevers van ja, nou wordt het een risico om mensen aan te nemen. En eh, als ik ze niet kan ontslaan, dan is dat ook een risico. Laat ik maar iemand van 35 nemen. Ik als... Ja, dan weet ik niet waar ik aan toe ben. Dus uh, anders zit ik eraan vast uh, met die regelingen. Dus uh, ja, het is heel erg picken van data. En dat heb ik het idee dat dat, uh, ja, dat, dat bij, uh, hier ook heel erg gebeurt. Van, ja, de, de levensverwachting is zes jaar omhoog. En uh, uh, even kijken, we pakken uit de grote grabbelton. Oh, de EU. Uh, de EU heeft met schone lucht zes jaar langere levensverwachting geregeld. Ja. Maar, dan gaan we nog even oh. naar uh, de. Uh, even kijken. Oh, ja, We gaan even naar uh, het we dat belasting heet. Ja, dat was uh, in ieder geval dat in het verleden ook al over gehad. Over die. Uh, de toestanden het had te maken met uh, die zorg wat was het ook weer kindertoeslag die ze uh, onterecht uh, zouden hebben teruggekeken de belastingdienst heeft op een gegeven moment uh, een oordeel gemaakt en die heeft gezegd jullie hebben betaal het allemaal maar terug. En dan moet je vervolgens... Op, op het moment dat de Belastingdienst dat vaststelt... stoppen ze alle toeslagen... die ze aan jou betalen. Moet je eerst dat bedrag betalen... en dan kun je pas weer... Uh, het terug gaan eisen. om het zo maar te zeggen. Als je die procedure eerst gaat starten... van nee, het is geen fraude geweest... want hier zijn de bonnetjes... van de kinderdagverblijven. Dan ben je dus uh, een half jaar verder... voordat je antwoord hebt. Ja. En dan krijg jij ondertussen geen toeslagen toegestuurd. En dan komen al die financiën... Al die gezinnen komen in financiële nood, want die hebben die toeslagen gewoon nodig, omdat ze anders te weinig geld uh, ronddraaien. In, ja. dat ja, en in, de, in de tussentijd hebben ze waarschijnlijk, uh, moeten ze waarschijnlijk wel een boete betalen van 40.000 euro of zo, van de afgelopen zoveel jaar. En die, die moet ja. er ook maar ergens staan toveren. En als ze die dan niet gelijk te krijgen ze ook nog een boete, denk ik. Nou, ja, en, en, en dat geeft. beslag op je die... hele huis wordt er dan ja. gelegd. Ja. Ja. Ja. Het uh, erge eraan is dus dat die boetes onterecht zijn. Hè? Maar kijk, op het moment dat, dat het kijk, een foutje kan, alleen doordat ze die fout maken, eh, zeggen ze vervolgens... nu zetten we alle toeslagen stil en stopt alles. Nou, en dat geeft natuurlijk in zo'n gezin ook nog een hoop stress, lijkt mij. Hè? Als jij ineens een factuur van 40.000 euro op de mat krijgt en, en je verliest uh, 30% van, uh, van je inkomen... want Kindertoeslag kan best wel flink oplopen. Of weet je dat uh, kindgebonden budget of hoe dat ze tegenwoordig noemen. Dus uh, dat kan best wel oplopen. Het kan tot meer dan 1000 euro in de maand uh, zijn. En uh, ja. als je dat dan geld dan ineens niet ontvangt, ja, dan krijgen gezinnen gewoon financiële uh, problemen. Ja. ja, ik vind het ook wel uh, leuk. Dat, uh, uh, ik, ik, ik voel sowieso de titel van. Ik had de titel van de Telegraaf ietsje veranderd. Zonder dus Belastingdienst negeerde misstanden bij behandeling burgers. Ik, ik, ik dacht dat de betere titel zou zijn. Belastingdienst negeerde mishandeling. <laughs> misstanden <laughs> ja, ja, ja, ja. bij Mishandeling burgers. Maar wat ook wel apart is. Dat is dan de klokluider Pierre Niesen, 68, een nu gepensioneerde ex-ambtenaar. Doet zijn verhaal tegen trouw in RTL Nieuws. Dus het is... Het is toch iemand die, die al gepensioneerd is, zeg maar, die het idee heeft: uh, van uh, ja, uh, nu kan ik wel eerlijk zeggen wat er aan de hand is. Want uh, ik loop geen uh, persoonlijk risico meer. Het is, uh, ja. Ja, dat is, het is niet een echte klokkenluider. <laughs> ja, je ziet het gewoon heel vaak dat. Dat de centrale bankier, na, nadat hij uit de roulatie is, opeens een stuk eerlijker wordt, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh, dat, het is kennelijk niet mogelijk om eerlijk te zijn als je nog uh, ja, maandelijkse salaris krijgt van die club. Maar als je dan met pensioen bent, dan, dan opeens schieten je schiet hij wat ethische conflicten binnen. Ja. Je zegt het wel leuk, ja. <laughs> nou ja, goed, hij had het ook niet kunnen zeggen. Hij had het ook niet kunnen zeggen. Uh. Nee, ik denk die... dat het een goede inschatting is. Dat als je in dat apparaat zit en je brengt dat naar buiten toe... dan word je er gewoon uitgeknikkerd en uh, de mond gesnoerd, ja. ja. Uh, uh, uh, yeah. maar, maar ik denk dat we die krijgen waarschijnlijk en, inderdaad wel... gewoon brieven onder ogen van mensen... die gewoon helemaal het water dat aan de lippen staan. En het is onmogelijk dat die mensen dan echt denken... van nou, fuck you, het gaat mij alleen maar om het geld. Uiteindelijk zijn het toch mensen. En dat zag je ook in die film over, dat, die Duitse film over de DDR, dat is Leven der Anderen. Daar moest ook zo'n spion, die moest dan uh, mensen afluisteren. En de, gewoon de, het contact daardoor alleen al, geeft er gewoon menselijke band, die het heel mo moeilijk maakt om gewoon bikkelhard te zijn. En dan moet je echt mensen als, als dieren gaan zien en dat lukt, dat lukt gewoon niet. Dus ik kan begrijpen dat die mensen die daar zitten het gewoon ook best wel lastig hebben als ze die brieven onder ogen krijgen van wat ze aan het aanrichten zijn. Ja. Ja. En tegenwoordig staan er dus geen namen meer onder die brieven van de Belastingdienst. Maar daarvoor nee. vroegen dus al die mensen: wat is uw naam? Want u bent hoofdelijk verantwoordelijk voor uw daden. zei ze: nou. nee, u bent geen ja. medewerker van de Belastingdienst, u bent een mens en u doet dat mij aan. Weet je wel. Daar gingen ze ja. die mensen hoofdelijk aanschrijven bij de Belastingdienst. En daarom zijn al die uh, ondertekeningen tegenwoordig geanonimiseerd. Hm. Ja, ik denk dat er ook best wel agenten op Als jij, als jouw van je zuurbeloofde centrum bestolen wordt, bijvoorbeeld. En, uh, en het is gewoon Piet Jansen die dat, uh, ondertekent. Dan ga je, ja, als het, ja, het is gewoon, het kan best zijn dat ze dan twee jaar van je leven stelen. door, door dat geld, eh, uh, jou, jou af te persen. Dat je, ja, dat, dat mensen dan gaan uitzoeken van, oké, okay, ik ga eens even Piet Jansen opzoeken. Want uh, als hij twee jaar van mijn leven jat, dan, dan ga ik hem ook eens even wat uh, duidelijk maken. Wat, uh, en persoonlijk gewoon. Uh, en ja, dat, uh, dat willen ze natuurlijk niet hebben. En dan gaat het maar anoniem vanuit in ivoren toren. Uh, ja. uh, schrijven ontstekend met de ontvanger. Ja. En ook een nieuwe serie van, ik weet niet, HBO of zo. Die uh, uh, Watchmen. Zie je al die, die politiemensen zijn allemaal gemaskerd? Hè? Allemaal uh, anoniem. Wat ze ja, uh, ja, dat, dat dat werden op een gegeven moment opgezocht door uh, boze uh, boze groep mensen. Die hadden wraak genomen en toen, uh, sindsdien hadden ze allemaal uh, maskers op. Ik weet niet of je die serie kent. Nee, maar het is, het is natuurlijk eigenlijk van... Uh, kijken of je nog zo'n held bent als, uh, als ik alleen voor je neus sta, zeg maar. En als je niet ja. in je groep zit met je uniformtje aan. En, uh, en maar als jij gewoon met je kinderen bij de supermarkt staat. En uh, kijken of je dan nog... Uh, of je hetzelfde tegen me durft te zeggen. En dat, uh, dat is natuurlijk nooit zo. Want dan zijn het opeens allemaal broekpissers geworden. Maar uh, ze hebben wel een grote mond als ze een uniform en een badge hebben. Ja. Maar uh, goed, ja... Um... Even kijken, we hadden nog een andere. Uh, een staatssecretaris, die heeft ook weer wat te zeggen. Staatssecretaris, uh, snel, gunt 8500 gezinnen. Uh, pauze bij uh, dwangvordering, dat gaat hier ook over, hè? Ja, lijkt, ik vind het, het woord, woord. Vind, het woord, vind het woord gunt, vind ik hier wel, uh, van propaganda getuigen. <laughs> een yeah. pistool op je hoofd, maar uh, oké. Okay, uh, je, je hebt een dwanginvordering en dan hou je het pistool weg En dan wordt er, de kranten beginnen gelijk lovend over de staatssecretaris te snel te praten, omdat hij 4800 gezinnen iets gunt. En wat hij dan gunt is, uh, met een gezamenlijke schuld van 160 miljoen euro, door teveel ontvangen toeslagen, krijgen we voorlopig een pauze bij het terugbetalen van een schuld. Dat schrijft staatssecretaris Menno, snel financiën de Tweede Kamer. Ook wat een gunner is het toch? Uh, hij, hij gunt de ene gunst na de andere. Het is gewoon een, een gunstgever. En uh, ja, ik vind de hele woordkeuze hiervan. Uh, ja, het is alsof een bank roovert. in de beroving de is het toch? Ja, het is niet wat die bank komt beroven en dan uh, zegt die uh, figuur van, uh, achter de bank: van Ja, maar ik moet er nog naar het toilet toe. En dan, dan oké, okay, je mag er vanuit het toilet toe. En dan dat de kranten lovend schrijven. Bankrover vindt een toiletbezoek aan de bankemployee Ja, het is jongens... Hij hanteert de pauzeknop. Oh, wat een help! Hij moet eigenlijk gelijk met bloemenkransen behandeld worden... en met bewieren ook Maar hij zegt ook... hij zegt, eerst moet de fraude van deze huishoudens beter worden onderzocht. Gedurende de pauzeknop al geen invorderingsrente in rekening worden gebracht, als dus snel. Mm het -hmm. is uh, dus, dus eigenlijk, ik denk dat hij de Nobelprijs voor de vrede moet krijgen deze, deze geweldige snelman. Yeah. Uh, hij noemde de gang van zaken hardvochtig. Hij wil de toeslagenwet die hier wordt toegepast, daarom op termijn aanpassen. Yeah. Nou, ik, eh, ik even slow clap, hè? Slow clap, heel yeah, snel. Geweldig. Yeah, yeah. uh, yeah. What een hell. Yeah. Hero of the people. Ik doe even <laughs> nou nee, ja, goed, ja. ja. Waar we ook voor kunnen gaan uh, applaudisseren is natuurlijk... Uh, wat, wat, wat, wordt u nou de uh, man of the year of zo? Of, uh, <laughs> ja. Jesse Klaver? Ja, ook een prachtig stuk propaganda. Jesse Klaver, door Time Magazine, benoemd als leider van de toekomst. Oh man, oh jezus. Jesse Klaver heeft een plek gekregen in de Time 100 Next Live van Time Magazine. Voor de lijst werden honderden mensen gekozen waarvan verwacht wordt dat ze in de toekomst kunnen vormen en veranderen. Maar ik, ik moet aan denken hier: dit soort dingen komen altijd boven water zetten als iemand gepusht wordt. Hè. Die ja. wordt dan een beetje. Op een schild geven. En je zag dat ook met, met Jopko Hen was het destijds. Die had dan een, een prijs gewonnen als beste burgemeester ter wereld van een of ander plaatsje in Albanië of zo. <laughs> burgemeester Albanië. Maar het is, het is weer zo'n nieuwsbericht om hem te lanceren. Ja. En dit is ook weer zo'n berichtje om, om deze vru te lanceren. En dan kan je weer. Uh, ja, en in Time Magazine, volgens mij stond daar ook uh, Hitler en zo. Die hebben ook allemaal op de, <laughs> Dat de ja, mooi. Oh, jongens, ontzettend. jongens, jongens, jongens. De Godwin is gevallen, Hitler is genoemd. <laughs> nou, wat een ziek idee. <laughs> Godwin is gevallen. Stalin ook, hè? Die, is ook ook, ook, die heeft ook wel eens de voorpagina van de Times gehad. En Obama natuurlijk. Die heeft ook weer uh, een miljoen oh, mensen vermoord in het midden oosten 5. Magazine valt te lezen dat, dat ze de leider van GroenLinks zien als een belangrijke invloed op de groene golf die momenteel plaatsvindt in de Europese prijs klaar voor de opkomst van zijn partij het afgelopen jaar. Hij voelt zich zeer vereerd door de keuze. Hij mm -hmm. zegt vooral veel over die hele groene beweging en jongeren die de straat gaan om vooral de jacht. Daar ben ik heel ja, het is, eh, uh, toen kotsen, dit soort, eh, uh, dit soort dingen. Maar ik denk dan wel dat ze zo te werk gaan. Ze dus hebben een hele batterij van, van prijzen die ze uit kunnen lo loven. Ze schuiven ergens een of andere, joh, een beetje geld toe. En dan, uh, dan kom, komt, komt hun mannetje op een, uh, op een lijst te staan. Of die krijgt een prijsje, of een oorkonde, of een. Beloning. En elke, dat zijn allemaal nieuwsberichtjes. En als je dat maar genoeg voor je snuffert krijgt, dan denk je, nou het is echt Jesse Klaver is een internationaal uh, erkend figuur. het is een beeld van de Nederland. Uh, die moeten we echt tot premier verklaren. Bij de wereld daardoor zit dus waarschijnlijk uh, vrijdag uh, allemaal rond de tafel uh, over dit bericht. Uh, te praten, hoe belangrijk het wel niet is. Ja, een labine van berichtjes komt hier weer uit voort. een uh. follow-up. Dus uh, de alle goed mensen die elkaar weer vier in de reet steken. Ja, ja je zou kunnen daar is, moeten we dat ook als we ooit nog eens een keer uh, veel geld op onze beschikking hebben. dan moeten we ook onze, onze idolen, moeten we allemaal via internationaal, dan gaan we naar de Filipijnen toe. Dat is vast wel een van de dorpjes waar ze voor. ...voor 26 ezels uh, uh, verklaren dat het, dat het de beste partijleider ja. van de hele wereld is. En dan nee, we maken gewoon uit... een van de coin, een van de recorden. Een rondpaalcoin, uh, oh, die bestaat ja, al hè. De hele wereld, steeds voor een uur allemaal weer. <laughs> ja, het lijkt dan op een de gegeven moment echt wat. Maar Greta ja. heeft natuurlijk een metershoog, zes verdiepingen hoog, of een, een poster gekregen op een muur... Oh. in San Francisco. Dus uh, dat is ook, ook een stalinistische achtige toestand met zo'n enorme grote beeldtenis die je aanstaart. En dat hebben ze dan ook met spraypaint opgedaan. Dus dat is wel dat voor het milieu ook natuurlijk. Ja. Yeah. <laughs> maar... Staltig, zo zo'n grote kop die je aan staat te staren. Ik bedoel, het met een zo van... How dare you? <laughs> <laughs> ja, ja, inderdaad. How dare you blink. That's en alles. nog How de dare you? <laughs> En waarschijnlijk als je daarvoor loopt, loop je door de menselijke poep heen te stappen. Want Californië ligt daar nou helemaal rond met de stront van, oh, ja? uh, van allemaal daklozen. Oh, yeah. En ze hebben geen elektriciteit meer, dus je hebt geen elektriciteit. En je, en je stapt in de menselijke poep en over de daklozen heen. En, en, je, en ik begreep ook dat in Californië, als je dan denkt van... Oh, ik, start, ik, start wel een, uh, ik neem wel een, een generator om elektriciteit op te vangen. Dan moet je daar een vergunning voor aanvragen om een generator mm. te draaien. Om de elektriciteit te... Dus je, je krijgt echt een elektriciteit van die elektriciteitsmaatschappij. En je mag jezelf ook ook geven voor vervanging zorgen. Je moet door de menselijke poep stappen van alle daklozen die er zijn. En ondertussen zijn er allemaal democraten aan het de bewind die allemaal de les lezen over gelijkheid en, en een betere samenleving en hoe zij allemaal wel niet uh, ongelijkheid gaan oplossen en het milieu gaan verbeteren. Hm. En, uh, en uh, ja, als je een uitkijkt, dan stap je in een heroïne spuit. Maar <laughs> zij gaan wel het milieu heel erg vergeten. Ja, ja en er zitten geen rietjes meer in de oceaan. Ja, Er is een die, die hele schildpad. Die mag nou in de menselijke poep uh, rondzwemmen. Hm. Ja, want we ook nog meer over Jesse te dus, zeggen? Uh, ja, ik zou ook een enorm groot portret van ophangen of zo. Voor de centrale bank misschien. Ja, maar dan hebben we hebben nog één berichtje. Dan gaan we even naar de twitter toe. T ja, Twee personeelsleden van Twitter zijn uh, aangeklaagd. Wegens uh, spionage. Dat die ja, erbij aan. Uh, internationaal berichtje. Maar dus er waren inderdaad een aantal werknemers van uh, Twitter. En die hadden gewoon die berichten doorzitten, neuzen van allerlei figuren. Allerlei, ja. Uh, ik kan het eigenlijk geen klant noemen van Twitter, want jij bent het product als je op Twitter zit. Ja. De klant is de adverteerder. In dit geval uh, is de klant zelfs een buitenlandse overheid die graag wilde weten wat hun uh, bepaalde Saoediërs uh, met elkaar communiceerden. En deze Twitter uh, medewerkers die hebben dat gewoon even doorgespeeld. Uh, tegen betaling en ja, dat dan niet eens zoveel. Ik las ergens dat ze een dure Rolex hadden gekregen. Mm -hmm. uh, en yeah. ja, uh, tens of thousands of dollars in een secret okay. account. Een uh, designer watch. Maar ik weet niet of het een Rolex is, maar een uh, designer watch en tens of thousands of dollars. Ja, mm -hmm. yeah, en uh, ze hebben onder andere berichten doorgegeven van iemand die nou bekend was met die... Khashoggi. Okay. Die ze helemaal in de ambassade. Toen hij. Toen ze aan, zijn verloofde buiten stond te wachten. Op de scheidingspapieren. Die hij binnen aan het ophalen was. En intussen werd hij daar binnen aan stukken gesneden. En via tassen naar buiten gemoffeld. Uh, in uh, de. Soedische ambassade in Turkije. En. Uh, nou ja, dat. Maar die informatie die ze daarvoor kregen. Om dat te doen. Dus die Saoediers. Dat hadden ze eigenlijk weer via Twitter gekregen. Van medewerkers die dat voor een paar. Ja, tienduizend. Uh, een paar tienduizenden dollars, gewoon oh, nee. even door, uh, doorgaven aan de, aan de heersers van Saudi-Arabië. Hmm. Nee. Dus kijk uit wat je op Twitter zegt. De les. Ja, ja, ik denk dat dat geeft ook aan hoe, hoe ons het belangrijk is dat het allemaal goed met crypto beveiligd is en dat je geen backdoors hebt voor, voor Nederlandse uh, grapperhouse figuren, uh -huh. want ja, uiteindelijk is het niet een is het ook niet voor Grapperhout, maar het is voor het hele ministerie, die kunnen er allemaal bij en en uh, mm. en allerlei openbare aanklagers en onderzoekers en voor in de V zit er net zoals hier bij Twitter zit er een gozer bij die die gewoon even wat doorspeelt waardoor er gewoon echt iemand op het leven komt. Ja. Yeah. Nou, straf voor uh, Twitter ook. We we understand the incredible risk. Faced by many who use Twitter to share their per perspectives with the world and to hold those in power accountable. We have tools in place to protect their privacy and their ability to do their vital work. Ja, het bleek dus dat ze dat niet hadden. Want Ja, werknemers. Kijk, als zij natuurlijk gaan zitten gaan zitten censureren, dan hebben ze mensen die dat allemaal doorzitten te lezen, of algoritmes die dat allemaal doorlezen, maar er zijn weer mensen die die algoritmes controleren. Ja, ja, ja. En dan kunnen ze, dan kunnen ze uiteindelijk, uh, ja, uh, kan dat bij mensen terechtkomen die dat doorspelen voor uh, financiële beloning ja, ja. of ide ideologische overwegingen. En ja, dan is er gewoon iemand te schaak daardoor. Ja, ja. Uiteindelijk Twitter also thanked the, the Department of Justice for its criminal probes of Saudi spies, who were until recently employed by Twitter, which was used to mine an unknown number of individuals on behalf of Riyadh. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze zijn bij Twitter heel dankbaar dat het ministerie van Justitie deze mensen heeft opgepakt. Ja, ondertussen weet je gewoon wel hoe veilig je bent als je in Saudi-Arabië wat wil zeggen over je overheid. Hé, maar Josje, ik wil je nog even vragen, wat raad jij mensen eigenlijk aan als communicatiekanaal? Nou ja, om te communiceren zonder dat er overheid over je rug mee loert. Ja, dat lastig. Ik zelf schrijf gewoon alles openbaar. Ik ben me ervan bewust dat alles wat ik schrijf openbaar staat. Er zijn wel, kijk, ik gebruik wel messenger apps met encryptie. Als een WhatsApp bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk, ja, het meeste uh, dat, is, dat je... Ik spreek sowieso eigenlijk alleen maar openbaar uit over dingen. Ik doe het, zo mm -hmm. maar te, ik, ik doe het juist om er geen geheim van te maken. Mm -hmm. Dus, ja. Maar een, uh, een, een, een gpg, hè, daar kom je dan op uit. Echt gewoon uh, encrypted messaging. Mm -hmm. Want, je ja, eigen, ja, je ja. eigen sleutel opzetten. En die deel je met iemand. ...op een manier dat die ook eigenlijk alweer veilig moet zijn. He, want kan, als jij uh, die sleutels vervolgens uh, via facebook Messenger met elkaar gaat delen... Ja, dan, ...dan ben je alsnog uh, uh, uh, geen stap verder. Uh -huh. Dus dan kan je een man-in-de-middel-tag krijgen. Hè? Dat iemand, die pakt, iemand in het in in midden die pakt die sleutel op... ...die, ja, gaat, ja, uh, dus die maakt dus zelf weer... Die gaat... Dus eigenlijk deze Twitter is een man in de middel ding. ...want die mensen die willen... willen met, met privé communiceren en die Twitter verkoopt het door, dan staat er gewoon in de, ja. in de voorwaarden van Twitter dat ze die informatie er mogen doorverkopen waarschijnlijk. Ja. Nou, ook, dit is dan specifiek weer privébericht, maar in ieder geval, ja, je geeft een bedrijf Twitter die informatie, dus die is niet meer van jou op dat moment. Mm -hmm. En je moet altijd heel erg goed nadenken, dat is het belangrijkste. Als jij uh, wil communiceren op een manier die goed beveiligd is, nou, dan moet je elke stap uh, in goede overweging doen. Ja. Dat is het enige. En dan lukt het zo wel. Maar... Ja. Ik vraag me wel eens af of, uh, of, of WhatsApp nou echt zo, uh, zo veilig is. Uh, zelfs, sommige mensen zeggen dat omdat hun dat gezegd hebben, maar dat zegt helemaal niks. <laughs> of zelfs een faal met opera, opera browser, die ik wel eens gebruik, uh, voor de mensen die uh, nu kijken via de stream. Het, het oogje hier. Maar dat is dan in Chinese handen. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks verder. Maar uh, ja, verdenken dan dat de Chinese overheid daardoor uh, inzicht heeft in, uh, in je surfgedrag. Dus ja. ja, zeg ik bijvoorbeeld, ja, Skype is ooit uh, door een, onder andere door een Nederlander opgericht. Waar heeft dan de Nederlandse overheid dan inzage in, in Skype? Ja, nee, wel, nee. Ja, ik Uitelijk, denk, het is verkocht uiteraard. aan Microsoft, hè, dus die Amerikanen zullen daar wel hun vingers in hebben. Ja. Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat bij dat soort uh, uh, apps die je gebruikt, zit die sleutel bij de ontwikkelaar, ja of nee, dus weet die ontwikkelaar jouw sleutel, dan kan die hem doorverkopen. Bijvoorbeeld nee. bij zo'n WhatsApp uh, wordt er gesteld dat WhatsApp die sleutels niet uh, in hun beschikking heeft. Ja, als het niet open source is, kun je dat dan weer niet controleren. Maar nee. ik, weet, ik weet het niet eens, bij, bij, ik weet niet hoe dat zit bij WhatsApp. Maar dan zou ik eerder een, een GPG gaan adviseren of dat soort dingen. Of koop gewoon zo'n uh, satelliettelefoon en dan kun je de hele dag naar uh, <laughs> elkaar bellen. Ja. Ja, maar het idee van een sleutel is eigenlijk heel, heel simpel. Bedoel, vroeger was encryptie van, uh, je hebt twee spionnen. En de een die zegt van, nou ja, we zullen, zullen we dit boek gebruiken? Dus we nemen zo'n boek, uh, weet ik veel, een boek van, uh, van, van, van Pinkeltje of zo. Of, ja, gewoon een van de boek. En uh, ja, je zegt gewoon uh, bladzijde zoveel, de zoveelste letter. En uh, nou ja, de tweede, uh, tweede letter in het woord is uh, bladzijde zoveel, de zoveelste letter. je geeft natuurlijk alleen maar cijfers. Dat is dus bladzijde en de uh, zoveelste letter, snap je? En dat vormt het woord. Ja, dan moet, moet je wel nauwkeurig zijn en ja. niet te veel willen schrijven, want het duurt lang. Wel, ja, als uh, nou, dat boek openbaar is en iemand anders heeft het boek ook, kan u gaan nee, Ja, die, maar zolang je niet weet welk boek het is, dan... Uh, nou. ja. En dat moet je ook doorgeven. Ik kan ook een heel... Uh, ja, goed, alleen twee mensen weten welk boek het is. Dus dat is A en B. Ja, dat, dus, moet, je uh, ah, dat moet je dan van tevoren afspreken. Ja, bij het, ja, ja. Uh, uh, in, in real life of zoiets. Hè? Ja, dus op een of andere manier. Of stuurt iemand een, een, een boek op. En uh, ja, gaat met de post wordt een boek van Pinkeltje opgestuurd. Ja, niemand weet dan dat, dat, dat het zeg maar de encryptie is. Hè? Dus het feit dat hij dat boek krijgt, betekent dat hij dan... Ja, daarna gaat hij alleen maar cijfers naar elkaar toesturen. En, en de persoon die zit af te luisteren, ja, die, die weet niet wat mee bedoeld wordt. Snap je? Ja, mama, ja. Ik voel me ineens heel erg onbehagelijk. Ik heb het gevoel dat iedereen me afluistert. Dus ik ga ik <lacht> er snel vandoor. Ja, we zijn ook de <lacht> laatste bericht. Dus uh, goed. Ik, ik dank uh, jullie weer. Ja. Gooi dat. Gooi dat filmpje er nog even in, de afsluiten. Oh ja, ja, ja, ja. En dan zal ik gelijk even, even zwaaien naar iedereen. Ja, het is natuurlijk inderdaad 12 uur. hè. Dan uh, gaan jouw buren slapen. Nou, ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen. En uh, luisteraars dank voor het uh, luisteren. En ik uh, wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En uh, ja, ik zou zeggen natuurlijk de docky, Jestein, zoen. idee. Nou, Joshi, ik kan gaan slapen. Oké, okay, ja, mijn batterij is ook met telefoonwerk bijna slapen. Is ook dat, oh. <laughs> jij slaat altijd gelijk met telefoon. Ik ga er ook vandoor, want, uh, ja. ik moest toch naar het toilet toe. Ah, oké. Okay. Hey, jongens, Adel dankjewel. Hoi, doen. Uh, hoi, hoi.